Elf uur na net wel met het NOS-journaal.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 In de Eredivisie is PSV geklommen naar de tweede plaats achter Twente... met evenveel punten, maar een slechter doelsaldo. PSV won thuis met 2-1 van RKC. Het winnende doelpunt werd in de 1-na-laatste minuut gemaakt... door Jurgen Locadia. Ayers boekte ook een thuisoverwinning met 3-0 op Utrecht. En ook Feyenoord won. De Rotterdammers waren in Arnhem, met 2-1 te sterk voor Vitesse. En Groningen versloeg thuis AZ met 2-1.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 Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Jakarta voor 699 euro. New York 549 euro. Of Rome voor maar 109 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek snel, je hebt nog drie dagen. Goedenacht.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 Buiten is het 9 graden. Binnen zit John Jansen van Gade. Deze week worden wij, van de omroep, geacht in Den Haag... te gaan demonstreren tegen bezuinigingen op de omroep. Maar ik denk, als je de noodzaak van bezuinigen inziet... kun je niet, zo gauw ze bij jou aankloppen, zeggen... ga u alsjeblieft een deur verder. Dus ik ga niet mee. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen... waarin vanavond diverse drama's en persoonlijkheden. Het drama van Qatar bijvoorbeeld... waar Nepalese dwangarbeiders bij 50 graden in de schaduw omkomen... ten dienste van het WK voetbal in 2022. Onder meer het FNV komt daar nu tegen in het geweer. Maar wat kunnen ze doen? En het drama van Anton de Kom. Hoe verging het hem terug in Nederland nadat hij in 1933 in Suriname... bijna een sociale omwenteling had ontketend? Karin Ahmad schreef er een roman over, De Man van Veel. En als personalities Tracy Metz, de nieuwe directeur van het John Adams Institute... op de bres voor Amerikaanse cultuur in Nederland. En zilveren jubilaris pianist Michiel Borstlap... die ook live zal muziceren hier in de studio. Eerste kranten vanmorgen vroeg, nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 6 oktober. Twee Amerikaanse acties tegen terroristen in korte tijd. De een geslaagd. In Libië werd een kopstuk van Al-Qaeda opgepakt. De andere actie in Somalië liep minder vlot. Maar het is een duidelijke waarschuwing voor terroristen stelt de Amerikaanse buitenlandminister Kerry. En those leden van al-Qaeda and other terrorist organizations literally can run but they can't hide. En Amerikanen zullen niet stoppen. We will continue to try to bring people to in an appropriate way with hopes that ultimately uh, these kinds of activities uh, against everybody in the world uh, will stop. Oud-50-plus-fractievoorzitter Henk Krol gaf tekst en uitleg over zijn opstappen. Krol erkent dat het fout was dat hij als hoofdredacteur van de G-krant... jarenlang geen pensioenpremies heeft afgedragen. Maar was het eigenlijk wel zijn fout? Maar ik heb die brieven nooit onder ogen gekregen. Die werden, zoals veel meer dingen, en met de beste bedoelingen... Door de secretaresse weggemoffeld in een onderste la. Is dat niet zo'n makkelijke oplossing? Door nee, de secretaresse weggemoffeld? Ja, ik wou dat ze het niet gedaan had. En had het hele personeel er niet mee ingestemd. toen de pensioenbrieven boven tafel kwamen? Eén zat erbij. Het is een gezamenlijk besluit van het hele personeel geweest. En uh, we hebben dit zo opgelost. Toch stapt Krol op. Hij wil niet een politicus met te veel zitvlees worden. Ik wil niet kleven aan het plus. Ik wil strijden en daar wil ik ook mee doorgaan. Want ik vind ook dat ik in de toekomst iets moet doen voor alle groepen die in de verdrukking zitten. Maar niemand zal mij ooit verwijten dat ik heb gekleefd aan het plus. Paul Tang hoopt Europees plus te kunnen bemachtigen. Het voormalig Tweede Kamerlid doet een gooi naar het lijsttrekkerschap voor de Partij van de Arbeid bij de komende Europese verkiezingen. Zijn strijdleus luidt... Europa aan het werk. Dat betekent dat er banen moeten komen... dat het bestrijden van werkeloosheid voorop moet staan. Maar het betekent ook dat Europa voor een klein land als Nederland moet werken... om die banken weer gezond te maken. Maar dat Brussel ook moet werken om die topsalaris aan te pakken. Oude tijden herleefden toen Epke Zonderland... vanmiddag de WK-titel op de rekstok binnensleepte. Opnieuw turnde hij bijna perfect. Opnieuw stond hij bij de afsprong met beide benen stevig op de grond. En opnieuw... Dat was het commentaar van Hans van Zetten. Opzwepend. Even de kwast. Die moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De flying Dutch. We moeten een hoop. Dubbel salte, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. Dat was en nieuws was hier, hier, hier, vandaag op Radio en TV. gaat staan. Heel oranje gaat staan. Ep zonderland heeft hier weer een superoefening neergezet. Geweldige prestatie. Een geweldige prestatie met enorm veel sensatie vooral. Choo. Juris Subnitsky hier naast me heeft een voorlopige versie van de ochtendblad al gelezen en daar een samenvatting van gemaakt die hij begint voor te lezen. Kinderen worden vaak naar kwaksalvers gestuurd, schrijft de Volkskrant. Bijna een derde van de kinderartsen verwijst patiënten desgevraagd door naar een acupuncturist, een hypnotiseur of naar een andere therapeut buiten de reguliere gezondheidszorg. Het Martini ziekenhuis in Groningen ziet de gevolgen. Sommige kinderen liggen weken in het ziekenhuis omdat de alternatieve therapeut zei dat de pilletjes wel de prullenbak in konden. Ook trouw heeft nieuws uit de kinderhoek over basisscholen, want Amsterdam begint een uniek bureau dat de kwaliteit van basisscholen moet bevorderen. Anders dan de onderwijsinspectie wordt er ook concreet advies gegeven over hoe het allemaal beter kan.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 En één op de vijf werknemers komt niet meer rond van zijn loon. Dat staat in een FNV-onderzoek waar het AD over schrijft. Dan de Telegraaf. De krant heeft een heel klein nieuwtje. Bijna 30 hartpatiënten krijgen komende week... de kleinste draadloze hartmonitor ooit geïmplanteerd... Het vrijwel onzichtbare apparaatje houdt het hartritme in de gaten. Het voordeel van de grote is dat het plaatsen van de hartmonitor nog maar een paar minuten duurt. In de regionale kranten iets meer informatie over Tim Valk. De 20-jarige student die twee maanden vast zat in Vietnam voor het doodrijden van een voetganger. Hij is weer terug in Nederland. Hoe de zaak is afgehandeld en hoe het nu met de student gaat... kunt u morgen lezen. Jong, hip en toch open en bloot genieten van slagers... al dan niet gekleed in lederhosen. Dat Duitsland niet alleen de toon bepaalt op monetair gebied... blijkt op een oktoberfest in Eindhoven. De reportage en de foto's die nog net niet naar bier ruiken... staan morgen in de Volkskrant. De Telegraaf vroeg Rijkswaterstaat hoe het zit met uitgeschakelde snelwegverlichting bij noodweer. Wees gerust, als er een pak sneeuw ligt of er is een flinke regen bij, wordt het lichten handmatig aangezet. En dan tot slot nieuws, waar we eigenlijk nog niks over weten. De wetenschapsredactie van De Volkskrant belooft knallend voorpagina nieuws, maar wil de primeur nog niet aan ons kwijt. Mooi onthullingswerk, schrijft de chef. Ja, wat het is, dat weten we morgen pas. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Shall I tell you about my life?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 There's no one I'd rather Fleetwood Mac staat morgen in een uitverkocht Ziggo-doom... vanwege het 35-jarig jubileum van het album Rummers. Hun beroemdste werk. En dit wij kozen voor het wat oudere werk. En dit was dus Man of the World. Een internationale vakbondsdelegatie gaat morgen naar Qatar... om onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden in deze golfstaat. De afgelopen week werd bekend dat de voetbalstadions... voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022... onder erbarmelijke omstandigheden worden gebouwd. Vakbondsbestuurder van FNV Bouw, Jana Mutt, een van de onderzoekers, is hier. En in de Haag, Jan Kooi van Human Rights Watch. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Uh, mevrouw Mut, wat hoopt u in Qatar te kunnen zien vanaf morgen? Uh, ik hoop uh, dat wij uh, gewoon toegang krijgen tot de bouwlocaties. Dat we daar uh, kunnen bekijken wat de werkomstandigheden van mensen zijn. En dat we ook met mensen in gesprek kunnen gaan, dus met werknemers zelf. Uh, we willen de huisvesting, dus waar mensen gehuisvest zijn, willen we gaan, uh, gaan bezoeken. Ja maar een gesprek met de minister van Arbeid van Qatar... en de, en de FIFA is al door Qatar afgezegd. Weet ja. u waarom? Uh, nee, het klopt inderdaad dat het afgezegd is. Uh, we hebben niet een duidelijk beeld van wat de reden is. Uh, wat we terug horen is dat zij, uh, Qatar uitermate ontstemd is... over de negatieve publiciteit die over hun heen wordt uh, gestort. Ontstemd. Nou ja, dat is een mooi woord ervoor, ja. volgens mij. Ja. Maar wat had u met hen willen bespreken? Nou ja, dat, uh, wij willen graag dat er een aantal zaken in Qatar worden uh, aangepakt. En dat, hadden we kunnen, kunnen of dat willen we nog steeds kunnen bekijken. En, en dan gaat het om zaken als uh, de arbeidsomstandigheden, de veiligheid. En dan gaat het over loonbetaling. Uh, en dan gaat het over vakbondsrechten. Um, en over het inhouden van bijvoorbeeld paspoorten, wat ook ja, gebeurt. Ja. Is de overheid van Qatar daarbij jullie voornaamste aanspreekpunt? Of zeg je, nou, als we daar geen gehoor vinden... kunnen we ook wel langs andere wegen proberen iets te veranderen? Ja, we proberen zeker via andere wegen wat uh, te veranderen. Uh, dat is ook de reden waarom we gaan. Omdat we zeggen, van we laten ons niet weerhouden... door zeg maar, deze afwijzing van de overheid van Qatar... Uh, nogmaals, we gaan bezoeken, maar we gaan ook uh, contacten proberen te leggen met lokale media in, uh, in Doha, in Qatar. We gaan contacten leggen met ambassades, consulaten. Uh... Van andere landen? Ja, ja, van andere landen. Om de druk op te Om voeren. Om de druk op te voeren. We ja. proberen echt via verschillende sporen uh, dat te doen. Ja. Uh, Jan Kooi van Human Rights Watch. Uh, die berichten over tientallen gestorven Nepalese bouwvakkers verleden week. Kwamen die voor u als een donderslag bij heldere hemel? Nou, helaas helemaal niet. Oh. Uh, We hebben dezelfde conclusies ook getrokken. Dit, dit kwam dan uit The Guardian. Maar wij hebben vorig jaar in juni, in 2012, ook een rapport naar buiten gebracht... waarin eigenlijk gewoon dezelfde ja, wantoestanden worden beschreven. En ook waarbij, ja, wij, wij hebben het over 90 doden over een andere periode. Maar uh, iedere zomer, als de temperaturen oplopen tot gemiddeld 40 graden Celsius... Ja, dan gaan mensen dood aan hartklachten en uitdroging. Dus het heeft op zich niks met die stadions te maken? Ik bedoel, het komt er nu bij? Uh, ja, in feite wel. Er, er wordt nu een enorme uh, ja, bouwboede losgelaten op Qatar... Uh, daar was al sprake van voor het WK, maar dat wordt nu nog extra. En we, we hebben het idee dat er een miljoen mensen op termijn gaan werken in uh, Qatar. Een miljoen uh, arbeiders uit India, Pakistan, Bangladesh. Vooral die landen. En ja, die, die moeten rekening houden met hele moeilijke arbeidsomstandigheden. Ja. Uh, Michiel Borstlap, die zit hier ook. U bent hier met, in verband met uw 25-jarig jubileum. Ja. Zometeen. Uh... Muziek, uh, maar ik ben even achter het piano vandaan gekomen. U, u hebt in die 25 jaar onder andere ook in Qatar gewerkt. Ja. En schreef uh, een opera daar. Ja. Hebt u toen al iets gemerkt van belabberde omstandigheden waarin mensen daar moeten werken? Om eerlijk te zijn wel. Ik, uh, er is daar een, een, een stadion gebouwd uh, voor, voor die opera. Ja, dat, dat, dat was gewoon, er was een wijze van spreken drie dagen van tevoren nog niks. En opeens stond het er. Maar er was gewoon een leger Bangladesi of, of Nepalese uitgenodigd. En uh, ja, toen toen ik daar was, 2003 en 2004 en 2005... toen was de daily, de, de dagelijkse salaris was a do, a dollar a day. A dollar a day, zeker. Maar goed, tegelijkertijd, ik was ook in Bangladesh in dat jaar, en, en, en dan, zag, dan hebben ze een dollar a week. Ja, dus ja. dus het, qua geld is dat natuurlijk op zich een, een, een, een verbetering. Maar de omstandigheden zoals. u gaat ze ook. Dat is, dat is verschrikkelijk. Ja. ja, dat is een probleem. Met als die ja. mensen uh, zouden vertrekken. of zouden weg moeten naar Nepal. dan hebben ze het nog minder dan ze in Qatar hebben. Dat klopt. Mensen zijn natuurlijk ook uitermate blij dus aan, Maar nou, mensen willen daar natuurlijk ook heel graag werken. En, uh, uh, en natuurlijk kun je je salarissen zeg maar, niet vergelijken met, met zeg maar, het niveau van hier in Nederland. Maar ik uh, vind, uh, dat, dat, als, ook als FNV, dat, dat mensen zeg maar, een, toch een behoorlijk ja, bestaan moeten kunnen opbouwen op basis van hun salaris. Ja. En, uh, en daarbij niet zeg maar, het leven moeten laten... omdat de omstandigheden dusdanig onveilig zijn... Uh, dat ze daar uh, of ernstige ongelukken mee hebben... of inderdaad uh, uh, dodelijk doorgetroffen worden. Ja. Nu mogen die arbeiders zich in het geheel niet verenigen. Nee. Vakbonden zijn verboden. Wat kunt u dan concreet voor die mensen betekenen? Uh, u kunt niet zeggen, uh, kom eens in verzet, uh, ga staken. Nee, nee, want dan denk ik dan dat het snel een enkeltje naar het land van herkomst uh, is... Um, nou ja, weet je, de verdragen van de ILO die zeggen natuurlijk ook een aantal dingen over vakbondsrechten. En weliswaar um, um, heeft Qatar zeg maar de regelgeving zoals ze dat hebben. Maar dan nog uh, dienen zij zeg maar in de letter van de geest van dat soort verdragen te handelen. En ook zeg maar de bedrijven die daar werkzaam zijn, kunnen natuurlijk wel degelijk um, ja, um, mogelijkheden, faciliteiten creëren. zodat mensen zeg maar met, met, met vertegenwoordigers uit hun eigen midden... of wat dan ook maar. Ja. Um, um, hun, hun omstandigheden kunnen verbeteren en ja. bespreekbaar kunnen maken. Zijn de Qatarse autoriteiten, denkt u, wel gevoelig... voor de druk van internationale vakbonden? Nou, u kijkt bedenkelijk Ik kijk bedenkelijk, ja. Nee, die hebben daar... Ik denk dat, dat, dat zeg maar, dat, dat daarom zei ik net ook wel... er moet van meerdere sporen moet er ja. druk uitgeoefend worden. Ik denk dat ze dat niet uit zichzelf gaan doen. Nou, er heeft natuurlijk een troonsvervolging plaats gehad uh, dit jaar. Uh, Tamim is nu uh, de, de zoon van uh, Hamid uh, Al-Tan. Die is nu de nieuwe emir. Hij is jonger. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, kom op. Ja, uh, yeah. ja. Ja. veiligheid nieuw, en voor nieuw alles. Nieuwbewind, ja. het zou ja. natuurlijk worden. Jan Kooi nog even. Uh, maar liefst 90% van de werkenden in Qatar is immigrant... uit andere landen afkomstig. U noemde al een aantal landen. Wat zijn de, wat zijn de uh, voornaamste leveranciers van arbeidskrachten voor Qatar? Ja, dat is dus Zuid-Azië. Inderdaad Nepal, Bangladesh, Pakistan landen waar heel veel hele arme mensen wonen... die ja, euh, zich laten verleiden om naar Qatar te gaan voor goede salarissen. Ja. Om er dan daar te plaatsen achter te komen... dat vaak die salarissen een stuk lager liggen in de praktijk. Uh, contracten worden geschonden, uh, paspoorten in, worden ingenomen... en hun rechten niet gerespecteerd. Er nee. zijn mensen die zich enorm in de schulden steken... om überhaupt in Qatar te komen. Tot 3000 euro neertellen uh, ja, om er te komen... En dat moeten ze dan terugbetalen met 100% rente bijvoorbeeld bij een bank in Bangladesh. We hebben zo'n voorbeeld van een Masoud K. Wien achternaam niet in ons rapport staat omdat <laughs> het gevaarlijk is. Uh, ja, die heeft 3000 euro moeten betalen om in Qatar te komen. En die zit nu gewoon vast in Qatar in feite. Ja, maar we bespraken het probleem al. Uh, als ze vertrekken en naar hun land teruggaan, dan verdienen ze nog minder. Dat is waar. Dat is natuurlijk een probleem waar je voor zit als je druk gaat uitoefenen. Uh, ja, maar het zou goed zijn als de arbeidswetgeving op de helemaal op de schop gaat... en arbeiders in Qatar uh, fatsoenlijk worden behandeld en Dat fatsoenlijk het beste, krijgen betaald. Ja. Ja. Uh, het, het is een van de rijkste landen op aarde. De, de gemiddelde uh, Qatarese, met een Qatarese paspoort... die verdient misschien wel het meeste in de hele wereld. En tegelijkertijd zijn er arbeiders die ja, voor bijna niets ja. keihard werken... en uh, soms om het leven komen tijdens het werken. Mevrouw Mutt, wanneer is de reis van de delegatie naar Qatar volgens u geslaagd? Uh, ik denk dat die geslaagd is op het moment dat we daadwerkelijk toegang krijgen tot een aantal projecten. Uh, dat we daar ook zeg maar, met mensen kunnen spreken. En ik denk dat het goed zou zijn als we ook zeg maar, daar ter plekke ook, zeg maar, aandacht krijgen voor onze aanwezigheid en waarom we daar zijn. Ja. Zijn er andere voorbeelden uh, in, de, in de derde wereld, Azië, Afrika, waar een Aanpak via de internationale vakbeweging uh, gewerkt heeft... Ja, er zijn wel degelijk uh, voorbeelden. Ik ben zelf uh, eind vorig jaar op bezoek geweest in Jordanië. Daar zijn Nederlandse bouwers uh, actief, Dat is een Nederlandse bouwer actief. En daar hebben we afspraken gemaakt, uh, al in het verleden trouwens, met, met zeg maar, de uitgangspunten van de ILO-verdragen. En die worden daar ook op een goede manier toegepast. Ja. Nog even Jan, Jan Kooi van Human Rights Watch. Hebt u uh, vertrouwen in deze aanpak via een internationale vakbondsdelegatie? is nou ja, er is hoop. Er is hoop, een, nieuw hoop. Hoop. Er is een hoop. nieuwe leider. En uh, de FIFA heeft ook een hele grote macht om daar dingen af te dwingen. Uh, zij zijn uiteindelijk de baas over hun evenement. En kunnen Qatar ook zeggen van... hé, hey, jullie moeten gewoon die wetten gaan aanpassen... en uh, arbeiders fatsoenlijk uh, behandelen. En daar kan ook de Nederlandse voetbalbond een rol in spelen. De FIFA onder druk zetten om daar werk van te maken. Ja, ja. En dat, is natuurlijk, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk, dat is ook een kans die Ze zouden moeten grijpen. En het is ook jammer dat de FIFA wat dat betreft, zich op dit moment eigenlijk alleen maar bezighoudt met de discussie van doen we het in de zomer of een ja, plaatje. Het is niet te heet om te voetballen, maar precies, van die de gaan ondertussen dood. Ja. Dus uh, ik denk dat het ook goed zou zijn dat we nog eens naar hun eigen prioriteiten kijken. Dat zou heel goed zijn. Uh, dank vanuit Den Haag Jan Kooi van Human Rights Watch. En succes de komende dagen, Jana Mut. Vakbonbestuurder van FNV Bouw. Uh, en nu, Michiel Borslab, we hoorden je al over Qatar. U bent hier omdat u morgen uw 25-jarig jubileum als pianist viert. Met het uitbrengen van een nieuw album en twee concerten. Mijn eerste optreden, wat is het eerste nummer dat je voor ons gaat spelen? Uh, Koptelefoon af, naar de piano. Always in the Night. Always in the night. Always in the Night. Dankjewel. Staat dit op het nieuwe album? Ja. Oké, okay, gaan we straks ook cadeau geven. Uh, kom hier weer hier zitten en blijf er even bij. Want we gaan het nu hebben over Amerika. En ook daar heb je al gewoon en gewerkt. Want het John Adams Institute in Amsterdam heeft een nieuwe directeur. Landschapsjournalist onder meer voor NRC. Tracy Metz. Goedenavond. Ja, Hallo, goedenavond Jan. Waarom heet dat John. eigenlijk John Adams? John Adams was de eerste ambassadeur vanuit de Verenigde Staten... naar Nederland in de 18e eeuw. Ja, en, en uh, u hebt zelf twee paspoorten, hè? Amerikaans en Nederlands. Ja, zo is het. Eén van die enge uh, mensen met dubbele nationaliteiten. Ja. Voelt, <laughs> uh, voelt u zich, als ik vragen mag, een Nederlandse Amerikaan... of een Amerikaanse Nederlander? Nou, mijn leven is in Amerika begonnen. Dus ik denk toch een Amerikaanse Nederlander. Ja. Nu stel het John Adams Instituut, als ik het wel heb, zich ten doel... verbinding te leggen tussen het Nederlands publiek en de Amerikaanse cultuur. Maar, maar je zou kunnen zeggen, er is al heel veel verbinding. Er is een enorme voorgeschiedenis. Dit instituut komt ook niet uit het niets gevallen. Het is 26 jaar geleden opgericht om Amerikaanse cultuur in Nederland te, te laten zien... Want de fascinatie van Nederland met Amerika dateert natuurlijk van heel lang geleden. Dat hebben maar, wij niet uitgevonden. Waar komt die fascinatie vandaan? Ik denk dat Nederlanders door Amerikanen zijn gefascineerd natuurlijk. Omdat het uh, een groot en toch nog altijd machtig land is. En bovendien, Amerikanen hebben een soort openhartige, felle, uitgesproken... Uh, uh, energieke benadering van het leven... waar Nederlanders... Um, ja, die, uh, die Nederland niet heeft. En waar Nederlanders misschien ook een beetje jaloers op zijn. Ja, Michiel Borstlap zit steeds te knikken en te glimlachen. Ja. Herken je, je <laughs> he? in, in, in uh, verhaal? Zeker. Ja? je dat? Vertel Ja, eens. Zeker. ja insp uh, inspirerend vind ik het land. Ik ja. vind het, uh, ze kunnen veel en ze willen veel. En, en, maar het is openhartig. En je kan daarmee praten als je in New York zit. Ik moet je wel zeggen, de kusten natuurlijk. Uh, Oost-West. Daar In het binnenland is het toch ietsje anders af en toe. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar uh, nou, heerlijk land om in te zijn. En uh, ja, toch de droom uh, dromen na te jagen. Dat is echt te gek hoor. Ja. Echt te maar die, gek. Ja, die, maar die, die, die felheid en openheid uh, het regiment, die leidt ook tot een, tot een polarisatie die we deze dagen zien, waarbij de Amerikaanse overheid gestremd wordt. Hoe ziet u de staat van Amerika op dit moment? Oh, het is Als je kijkt naar die shutdown nu van de, van de, van de overheid, het is... Het is werkelijk om te huilen hoe het ene deel van de politiek... het andere het leven zo zuur maakt... dat het hele land tot stilstand wordt gedwongen. Je, je, je, je kan het gewoon niet bevatten. Het, uh, de, zeker in de, in de politiek is de stemming zo zuur en zo gepolariseerd. En ik weet uit, uit eigen ervaring, uit gesprekken met heel veel Amerikanen... dat de bevolking het echt ontzettend zat is. Ja. De bevolking verlangt echt naar een Nederlandse benadering... van ga nou toch met elkaar praten, we moeten met elkaar verder. Ga toch to een oplossing zoeken... in plaats van alleen maar de boel steeds op scherp te zetten. Ja, en dat is de keerzijde van die felheid die je zojuist prees... Ja, dat is absoluut de keerzijde. Men gaat tot het gaatje, ook als het, uh, in, het in het negatieve, in het destructieve. Ja. En je ja. ziet het uh, onder de regering van Obama is de, is de conservatieve vleugel alleen maar steeds feller geworden. Ja. Misschien omdat ze steeds minder een zin krijgen. Maar dit leidt tot enorme excessen. Ik, ik schaam me ervoor. Maar ook in Nederland kennen we scherpe politieke tegenstellingen... met vleugelpartijen die de rug naar de staat keren. Wat is het verschil eigenlijk? Dat is, dat is wel zo, John, maar er is toch een wezenlijk verschil. In Nederland gaan we ervan uit dat we met elkaar eruit moeten zien te komen. Er is de, de, de, de grondslag van de Nederlandse omgangsvormen... is toch dat streven naar consensus. Ja. En het lijkt of de grondslag van de Amerikaanse omgangsvormen... het streven is naar uh, conflict. Ja. En wat dat betreft zijn die culturen wezenlijk anders... Michiel Bosland, wat trekt jouw wezen aan in Amerika? Nou, het is heel, veel, heel veel talent loopt er gewoon rond. Er wordt verschrikkelijk hard gestudeerd, hard gewerkt. En um, openheid in New York kan je gewoon. Uh, leeft iedereen uh, vreedzaam uh, naast elkaar. Met alle nationaliteiten, re, religies, uh, noem het maar op. Um, je voelt je in de grote steden, voel je, voel, voel ik, heb ik me altijd heerlijk gevoeld. Ja. In Chicago ook zelf. En dat is natuurlijk wat, we, wat, wat wij van de John Adams en ik straks als uh, directeur met de ingang van 1 november willen laten zien. Dat er inderdaad zoveel talent is, zoveel geïnspireerde en inspirerende mensen die met interessante dingen bezig zijn. En dat met zo'n overgave doen. Dat is wel echt kenmerkend voor Amerika. Dat streven naar excellentie. Dat. Uh, uh, als dingen die je doet, als de moeite van het doen zijn, waard zijn... dan zijn ze het ook waard om ze goed te doen. En die, ja. die, yeah. die heftigheid ja. en dat, dat talent, je, dat willen we laten zien. Wat zie jij als de grootste verschillen tussen sociaal en cultureel... tussen Amerika en Nederland, Michiel? Um, nou, dat is, <laughs> um, er is... er is Kijk, op, op, op, op, op politiek gebied zijn natuurlijk zoveel keuzes hier dat maakt het soms ook wel eens een beetje ingewikkeld. Ja. Wat dat betreft, kijk, de, de, de, de jacht naar macht in Amerika... is natuurlijk ook heel vervelend nu met die shutdown. Aan de andere kant is het ook, normaal gesproken... is het een twee-partijen-politiek, of misschien soms drie. Dat maakt het ook wel een beetje... Overzichtelijk. En ja. dat is ook wel goed. Want Amerikanen hebben namelijk helemaal geen tijd om alle, alles, alle kranten te lezen. Die moeten gewoon soms moeten twee banen hebben. Ja. Omdat ze de hoge krankens ja. moeten Om maar te overleven. Ja, ja. Wat, wij bijvoorbeeld, wat wij bijvoorbeeld helemaal niet begrijpen, Tracy Metz... is dat, daar, dat, daar, dat het daar nog altijd niet lukt... om een collectieve ziektekostenverzekering van de grond te krijgen. hè Michiel? Ja, dat hele... Schud het moederhoofd. Vreselijk, vreselijk. Nou, vandaag ja, is het dat toch, is het collectieve uh... Ja, het collectieve... Ja... Het collectief is niet uh, echt uh, in, de, in het Amerikaanse systeem geworteld. Het is meer een systeem van... Uh, ieder zoekt het voor zichzelf uit. Ja. Ja. En uh, ja, de, wat dat betreft zijn die culturen echt... Uh, die verschillen echt heel veel. Ja. En Nederland is nog altijd gefascineerd door Amerika. Misschien juist omdat het zo extreem is. Mm -hmm. en Nederland is niet zo extreem. Ja. En dat vinden we wel, ja, wel spannend. Wat zou Amerika omgekeerd kunnen leren van de Nederlandse cultuur? Ja... <laughs> wij schamperen zelf om het polderen maar als je ziet in welke extreme situatie de overheid in Amerika nu verkeert denk je, ze kunnen daar een beetje polderen wel gebruiken ja, een van... beetje zoeken naar dingen die ze bindt in plaats van de dingen die ze scheidt en zoeken naar common ground Want ze moeten met elkaar verder, dat land moet eruit zien te komen en niet dat het allemaal zo pais en vrede in Nederland is dat we het allemaal zo geweldig hier met elkaar kunnen vinden maar er is toch een besef dat we, dat we met elkaar verder moeten. En wat echt een verschil is... we hebben in Nederland inderdaad zoveel meer partijen... er is altijd wel een uitweg. Als het CDA niet wil meepraten over dat de begroting... dan wil D66 wel in dat gat springen. En op het Dus die, dat meer partijensysteem is wel handig. En op het gebied van kunsten en wetenschappen? Uh, Nederland is natuurlijk erg geïnteresseerd... in hoe Amerika het nu doet met het financieren van de cultuur. Want nu naarmate de cultuursubsidies teruglopen... Zullen kunstenaars en gezelschappen en instellingen het steeds meer moeten zoeken in uh, financiering. Die ze Toch. zelf opwekken, om het zo te zeggen. Ja. En het minder van de overheid moeten hebben. En dat ja. is in Amerika al lang het geval. Ja. Dus wij gaan Bosno? daar noodgedwongen van moeten ja. leren. Absoluut. En, dan, en dat ja. maak ik zelf ook mee. Want ja. de John Adams is een onafhankelijke uh, culturele instelling en stichting. Ja. Uh, geen subsidie van de overheid anders dan bijvoorbeeld Goethe-instituut of Descartes. Dus nee. uh, wij moeten het zelf ook allemaal zoeken. Dit herken je vast wel. Ja, zeker. Nou, er is natuurlijk, kijk, de rijke Amerikaan die hoeft natuurlijk, die betaalt veel minder belasting dan, dan de rijke Nederlander. Dus uh, zegt de staat, van, nou, uh, jullie hoeven niet zoveel belasting te betalen. Als er heel veel, veel privaat geld gaat naar allerlei culturele instellingen. Ja, dat, dat is. Ik, bedoel, ik spreek wel eens een keer, uh, af en toe eens een keer. Een rijke Nederlander, dat is heel af en toe. Maar die zegt dan over, ja, ik moet zo ontzettend veel ja, ja, belasting betalen. He, bijna 60%. Ja, dan, dat, is, dat is natuurlijk... Maar goed, dat, dat, dat ja. is een verschil. Dank, uh, Michiel Boslap. Zo meneer weer muziek. Dank, Tracy Metz. En, Michiel, wat ga je spelen? Uh, uh, haast de koptelefoon. Two out. Brothers. Naar de piano. Two Brothers. Stuurbrothers, dank Michiel Borslap. Uh, kom, kom weer zitten. Zie, ik verkondig een grote blijdschap... in verband met het zilveren jubileum van Michiel Borslap mag het oog. één exemplaar van de nieuwe cd Reflective... en het uh, pianoboek Solo van uh, zijn hand weggeven. Stuur daarvoor uw mail naar oog.nos.nl. Oog.nos.nl. En de winnaar krijgt morgen bericht... Ja, morgen is het dus zover, 25 jaar, uh, pianist. Mm -hmm. Op welke leeftijd ben je begonnen met spelen? Nou, ik was vier toen ik be begon uh, te, te klimmen op de piano en Ben je en te dan spelen. nu 29 pas? Nee, maar het, het 25 jaar heeft, heeft beslag op de, de, dat ik in de, in de business zit. Zeg ah, maar. Ja. Dat is mijn eerste contractje. Ik had een... Concertje in het buitenland in Spanje. met de band op Mallorca in een club. En daar heb ik nog een oh, contraat over. Ja. Maar het eerste begin was vier jaar. dat je het voor de eerste ah, ja. toetsen beroerde? Absoluut, ja. ja. Ik was zes, toen had ik les van juffrouw Geitenbeek. Zij was. Uh, als je zes bent, dan ben je ongeveer één meter. Uh, 40 of zo. En zij was 86, zij was ook 1,40 meter Het was heel gezellig samen ja. achter, achter het klavier. Maar hoe, hoe, hoe kwam je daartoe? Zat je in een muzikaal nest? Ja, uh, mijn, uh, mijn vader was, uh, of is componist en mijn moeder speelde nog steeds uh, goed piano. En mijn zus is uh, ook heel muzikaal. En uh, ik wilde gewoon uh, muziek maken... Ik ja. wil gewoon piano spelen. En, uh... Ja, piano spelen. Ooit andere instrumenten geprobeerd? Nee, ik heb, ik heb al eens een keer een al saxofoon gespeeld. Maar ik had het geluid van een eend. Dus het lijkt me verstandig voor... Het geluid van een eend. <lacht> je je wel erbij voorstellen. Ja. En wat, wat maakt het eigenlijk dat je de piano verkiest... boven alle andere instrumenten? Dat is iets in het hart. Iets dat, in het hart. Ja, Kun je dat, niet over... Ja, ik kan... Goed, ik, ik, kan, ik kan prettig spreken via een piano. Prettig spreken uh, via een piano. Ja, ja. Dat, dat is... Uh, ja. Sommige mensen spreken via een pen of, of uh, zoals jij. In de, de, de microfoon. Ja. <laughs> maar, ja. maar ben je in de loop van die 25 jaar ook anders gaan spelen... Ja, nou zeker. Vooral de laatste tijd eigenlijk. Want ik heb uh, na de vorige idee Blue... Uh, heb ik wat meer gecomponeerde werken gespeeld. En ge ge gemaakt. En die heb ik ook uh, op concerten gespeeld. En dat beviel me eigenlijk heel goed. En die lijn heb ik doorgezet nu naar het album Reflective. Het zijn eigenlijk... Uh, 16 composities um, die ik ook echt ook in het theater, in de concertzalen, gewoon ook speel. Dus in die ja. zin is het klassiek, uh, is het classical eigenlijk. Het is niet maar ik bedoel zin. eigenlijk de trant, de, de stijl van je, van, je, van je spel, is dat veranderd? Ja, dat, dat, dat was daarvoor uh, behoorlijk uh, jazz, zeker en pop. Ik heb ook heel veel uh, met DJ's gespeeld en zo. Maar wat ik nu doe is eigenlijk gewoon klassieke muziek. In de zin dat je dus iets naspeelt wat je, hebt, wat je of iemand anders heeft bedacht. Ik speel het gewoon na, ik, ik improviseer. Dus eigenlijk heel weinig op dit ja. moment. En het is ook rustiger spel? Of? Rustiger, minder noten. Ik, hoop meer, ik heb er net op een keyboard gespeeld. Het is toch een beetje anders. Als, het is wel mijn eigen keyboard. Maar ja. Het is toch anders dan een grote vleugel. Maar de bedoeling is dat je door minder noten te spelen... dan krijg je wat ruimte tussen die noten. En dat moet dan een moment van reflectie zijn. Ja, ja. <laughs> Speel je nog iedere dag piano? Ja, omdat ik het mooi vind, ik vind het fijn. Uh, uh, ik, heb, um, ik, ik doe er eigenlijk niets liever. Ik, ik, ik, zit hier, ik heb thuis een eigen studiootje waar ik ook concertjes geef, de Velvet Room. En daar heb ik een, een mooie vleugel staan. Ja. En uh, dan komt binnenkort heb ik nog een, we weer een andere vleugel, ergens anders. Dus dat is allemaal. Uh, de vleugel is het middelpunt van mijn leven. Je ja. speelt nog even lang en even veel als, als voorheen. O, ietsje minder, zeker studeren, als ja, zitten, moet je op een golfstorm zit, moet je echt veel repertoirekennis hebben. En uh, dat doe ik nu ietsje minder. Maar ja, nou ja goed. Uh, het, nog, steeds, uh, nog steeds een youtube Klinkt vier, ook een vijf. beetje als een, als een ouder wordende voetballer. Iets rustiger, <laughs> iets minder studeren, meer op ervaring en techniek spelen. Zeker. Klopt zeker. dat? Ja, klopt zeker. Ja. Maar als je die vergelijking doortrekt, dan komt het moment dat de voetballer stopt en trainer wordt. Precies. En hoe zit het bij jou? Nee, ook? ik ga gewoon door tot ik 100 ben. Je hebt en, uh, geen. Tot je 100 bent? Ja, zeker. Ik word 104, dus... Dan... Heb je daar voorbeelden in? Kan dat? Ben je dan ja, niet? Jawel, jawel. Moet je wel soepele handen houden. Ja, ik heb nog geen... En je hebt geen leerlingen? Af en toe. Oh, ja, Af en toch? toe, ja. leerlingen thuis. Ja. Ja, zeker. En morgen komt er een soort van viering, er komen twee concerten. Ja, en een kleine komedie, het begint om kwart voor acht morgen. Morgen zijn er nog wat kaartjes. Dinsdag... Haast u? Haast ja. u, ja, dinsdag oh, is okay. het bijna vol. Ja. Dank Michiel Boslap, proficiat... En Dank succes. Hartelijk bedankt. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Amy Winehouse, orde Wilkamp. Uh, nu Suriname bij Michiel Borsla. Ben Bij daar trouwens ook alweer geweest. It's, it's, it's, ik schaam me heel erg, maar ik ben daar nog niet geweest. Allemaal oh, nou, de Kariben, maar. Dan mag je nu afscheid nemen en gaan vieren. <laughs> Want uh, het nieuwe boek van Karin Ahmad Moukrim, welkom. Dankjewel. Ze groeten elkaar. Uh, welkom. Heet Man van Veel. En het is een roman over de Ro uh, Surinaamse held Anton de Kom. Het is geen epos over zijn strijd. Maar een verhaal over een vergeten, duistere periode in zijn leven. Uh, vertel eerst eens, uh, voor degenen die het misschien niet weten. Wie was Anton de Kom? Anton de Kom, dat vind ik heel lastig om het heel kort samen te vatten. Omdat zijn leven zo ongelooflijk um rijk en vol was. Uh, het was een man die in zijn eentje in de jaren twintig uh, uit Suriname, een zwarte Suriname, naar Nederland kwam. Verliefd werd op een uh, uh, Nederlandse vrouw in Den Haag. En uh, bekend werd in Nederland eigenlijk als schrijver. Uh, en als uh, publicist. Omdat hij zich uitsprak tegen het, -koloni of tegen het koloniale regime. Ja. Uh, in Indië en in uh, Suriname. Dus ja. uh, beide. En uh, op een gegeven moment is hij met zijn uh, gezin... op de boot naar Suriname gegaan. Om uh, daar de uh, uh, arbeiders te helpen zich te verenigen of zich als een soort uh, vakbond eigenlijk uh, ja. op te zetten. En hij is vrij snel uh, gearresteerd in Suriname en zonder proces uh, opgesloten in de gevangenis. En toen de arbeiders uh, de straat op gingen om zijn vrijlating, uh, om zijn vrijlating te, te roepen, toen is dat heel bloedig neergeschoten met ja. de doden en uh, gewonden als ja. gevolg. Ja. Je bent in Suriname geboren. ja en Was je al van jongs af bekend met Anton de Kom? Het was een naam die, uh, die heel bekend was, inderdaad. Wel. En, uh, want, want daar worden onze kinderen wel min of meer mee opgevoed. Maar echt, dat hele grote verhaal um, is pas later binnenkomen druppelen. Ja. En wat was nu de aanleiding om dit boek over hem te schrijven? Of naar aanleiding van hem? Um, ik, heb het, ik wilde het eigenlijk al een tijd geleden doen. Uh, maar toen had ik het gevoel dat, kon ik, dat ik het nog niet kon. Uh, de aanleiding was eigenlijk heel concreet. De biografie die een, jaar, een paar jaar geleden is uitgekomen... Ja van Boots en uh, Woordman. Ja. En die moest ik uh, bespreken voor de Groene Amsterdammer. Ze heeft prachtige biografie overigens. En daarin stond een halve pagina, terwijl het een, een aanzienlijk uh, dik boek is, ja. stond een halve pagina over dat het hem op een gegeven moment veel werd. Uh, want toen hij eenmaal terug, uh, uh, is terug naar was. Nederland gekomen, of gestuurd eigenlijk. Ja. Toen uh, werd hij een tijd lang gevolgd door de geheime dienst. En hij kwam niet meer aan het werk, dus hij was arm. Zijn kinderen hadden geen eten meer. En toen is hij overspannen geraakt en heeft zijn vrouw hem op laten sluiten in een psychiatrische ja. inrichting. Ja, het ergste is, lijkt me dat hij zich schrijver voelde... maar uh, ook voor zijn geschriften nergens meer uh, ja, employ vond. Ja, dat, precies. Dus, dus, dus dat detail, of nou, ja, zo'n detail is het niet... maar dat vond ik nou, heel dat fascinerend. Je... Om, ja. dat, dat, dat, mis, dat gevoel van miskenning wat hij heeft uh, gehad, volgens mij als schrijver... vond ik natuurlijk fascinerend. Um, maar vooral het gegeven dat iemand met zulke grote dromen drie maanden in een inrichting heeft gezeten... en dat daar verder niets over bekend is. Dat vond ik fantastisch. Ik, ik, ik herinner me dat ik dat las in die biografie... dat ik het boek dichtdeed en voor me uitkeek en dacht... hier ga ik een roman over schrijven. Ja. En dat is een, ja, een aantal jaar geleden. Ik heb, ik heb toen eerst een ander boek geschreven, Het Gim. Um, ook omdat ik dacht, dit, ik kan dit nog niet, technisch ja. gezien. Nee. Ja. En is er, is er genoeg bekend over de tijd dat hij in die inrichting heeft uh, gezeten? Nee, niets. Nee. Helemaal niets. En dat vind ik juist fijn als, als romanschrijver, want ik ben natuurlijk geen biograaf. Nee. Het feit dat er niks over bekend is, geeft mij heel veel ruimte om uh, mijn fantasieën uh, de loop uh, te ja. laten. Zeg maar. En wat wel bekend is, wat in die biografie staat, is die scène waar je ook. Uh, uh, uh, gebruik van maakt dat hij naar die inrichting gehaald wordt om naar die inrichting te gaan en niet wil. Ja. En dat de kinderen dan de deur open doen. Want ja. het was kennelijk onhoudbaar geworden met het die vader in huis. Het ja. onhoudbaar, ja. Dat heb ik begrepen, inderdaad. En dat vond ik ook heel, heel hard verscheurend om dat te lezen en te horen in, in interviews met zijn, met zijn kinderen. Um, Um, hoe zij eigenlijk voor, voor zijn eigen best wil, uh, hebben besloten om hem um, weg te laten halen. Ja. Zodat hij tot rust kon komen eigenlijk, was het idee natuurlijk. Wat, wat wilde je laten zien met dit verhaal? Oh, dat is, dat heeft ja, zoveel. Als als als schrijver, als romanschrijver ben ik zelf, ben ik heel gefascineerd door menselijke zwakte. Uh, te kijken wat uh, um, voor zo iemand die zulke grote idealen heeft en zo sterk in zijn schoenen staat, om al die enorme dingen te, te beslissen die, die hij heeft gedaan, en dat het ook zo iemand op een gegeven moment te veel wordt, ja. en um, dat hij zich moet hebben afgevraagd of. Uh, of al die dromen van hem en al die ideeën van hem... of die toch uiteindelijk tot niets hebben geleid. Dat vind ik heel fascinerend. En natuurlijk speelt natuurlijk ook het element mee om zoiets te schrijven... Is dat het zo'n bijzonder mooi en machtig verhaal is... Ja. van vrijheid en, en idealen. Um, wat ik graag... Uh, terug wilde geven aan de mens, want ik heb het gevoel dat het nooit echt bij de mens is gekomen. Nee, toch in de laatste decennia wordt, wordt de kom in Suriname door de Surinaamse gemeenschap op handen gedragen, zeg maar. Voel, ja. voel je je vrij om, om over hem te schrijven? Uh... Voel je niet dat ze over je schouder meekeken? Nou ja, ja, nee. als, als Surinamer is het inderdaad, uh, denk je, heb je echt eigenlijk, eigenlijk wel het gevoel, ik moet hier toestemming voor vragen. Um, als schrijver doe ik dat, heb ik dat Per se niet gedaan, en nee. doe ik dat ook nooit. En, en beweeg ik me sowieso een beetje buiten de groep. Dus ook de groep van de Surinamers. Dus nee, dus, ik heb niet het gevoel dat ze mee meebegeven, nee. want ze wisten het gewoon niet. Ook. Nee. Aan de lijn is Antoine de Kom, kleinzoon van Anton. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u het boek gelezen? Uh, nee, ik heb het niet gelezen. Gaat u het lezen? Ik denk het niet. Dat heb ik al eerder tegen Karin gezegd. Yes. Uh, uh, zij is een belangrijk schrijfster. Uh, maar die episode, die is uh, voor mij en ook binnen de familie toch nog heel pijnlijk en verdrietig. En ja, sommige dingen kun je beter op de plank laten liggen. Ja, maar uw vader, uw oom en uw tante, kinderen van Anton, gaan die het wel lezen, denkt u? Ik, uh, ja, ik betwijfel dat. Ik betwijfel dat, want die is voor hen echt heel pijnlijk. En uh, het gevoel van verdriet overheerst uh, uh, hier enorm. Dat is wel sterk. Pijnlijk na zo ontzettend veel uh, jaren, meer dan 70. Ik kan u zeggen dat de, dat de kinderen nog steeds uh, leven uh, alsof dit gewoon ja, gisteren gebeurd is. Ja, maar wat is er precies het pijnlijke aan? Want hij is er weer goed uit. De, ja. nou, het feit dat zij uh, in, in een aantal maanden hebben meegemaakt dat hun vader steeds dochter werd. En op een bepaald moment met een hamer onder zijn kussen, een hamertje onder zijn kussen sliep. Uh, daar ontstond een spanning die onhoudbaar was. En dat, dat als kind kan je bijna niet ergens overkomen uh, dan dat je je eigen vader als het ware moet uitleveren. Nee. Omdat er geen andere oplossing is. Ja. Karin amant hebt u rekening gehouden met dit soort gevoelens in de familie? Um... Ja, elke keer als ik stopte met schrijven... als ik mijn computer dicht deed... Dan, dan ging dat elke dag door mijn hoofd. Maar tijdens het schrijven niet. En ik kan me heel goed voorstellen... want u zegt dat is 70 jaar geleden doet er nog steeds zoveel ja. verdriet. Maar waar dat verdriet waarschijnlijk ook enorm in schuilt... is dat zij hun vader natuurlijk hebben verloren... in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Aan de Duitsers in een concentratiekamp. En dat is iets... wat ik heb begrepen daarna uit, uit interviews... is die enorm, enorme liefde in dat gezin... Van, van Anton met zijn vrouw... en natuurlijk met zijn kinderen. En dat tientallen jaren wachten op het bericht om te horen... oké, okay, we hebben hem geïdentificeerd en hij ligt daar... Dat is iets dat, dat is niet 70 jaar geleden. Dat is nee. veel korter ja. geleden, natuurlijk. Ik, ik, ik las in het parool, in boven een interview met u, dat u de kom van zijn sokkel stoot. Is ja, dat nou wat dat wel Dat was een beetje gechargeerd, vond ik het wel. Ja. Maar ik weet wat, uh, wat, wat, wat, wat ze ermee bedoelden. En dat is natuurlijk dat ik niet um, eendimensionaal over hem heb geschreven. als iemand die uh, groot en sterk en, en, en, en vol idealen was. Maar hem ook heb genomen als mens, want dat ja. is ook wat hij was. Maar je kunt natuurlijk. ook zeggen dat u hem. En portretteert als iemand die niet alleen held was, maar eigenlijk ook alive, Want Ja, en ik ben ervan overtuigd. Eenmaal als we beseffen hoe iemand hoe een mens, en niet iemand die uh, niet die, die, die karakteristieken van een mens heeft, uh, niet een superman, maar echt een mens, wat hij heeft opgegeven in de liefde, in zijn werk, in zijn familie, in de realiteit, uh, voor zijn idealen, dan is hij daarmee eigenlijk een nog grotere held. Karin Amman moekrim dank je zeer. En ook uh, Antoine de Kom. Het boek heet De Man van Veel is verschenen bij uh, Prometheus. En ik wens je veel succes ermee. Dank je wel. Um, dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de was-echte Jannen. En ik eindig met een proeven van de poëzie van Antoine de Kom. Een couplet uit De Marons. Ik heb een vrouw. Ik vond haar in het woud. Ze heeft wollig, kroezend haar en een rode lendendoek die haar schone lichaam siert. Geen ketenen aan haar benen of haar hart, gebroken boeien van slaaf of smart. Want woud, moeras en wild zijn voor haar. Voor haar, hoort ge, voor haar.